Voor de, voor de webcam, mensen die zitten kijken op 3fm.nl. Dit is een mooi flesje. Ik, heb, ik krijg nu een glas met het inhoud daarvan. Ik zeg vast, proost. Ja, hoor. Het is, uh, nou het is ja. een heel apart biertype. Het is een India Pale Ale. Dus eigenlijk is dat uh, te herleiden naar de bieren die we nu kennen van De Koning en Palm. Een beetje die andere kleurige bieren. Oh, ja. beetje Belgisch gevoel. Een beetje Belgisch gevoel, maar met extreem veel hop. Hop, hop, hop, hop, hop, en, uh, hop. hop, hop ik ga er is niks, <laughs> nou, niks over zeggen. Allebei ook gewoon weer. Nou, proost. Er is niks over zeggen. Maar ik hoef hem. Ik heb er nog niet eentje. Oh, er nee, nee, is nee, die. Hij, is hij komt nu jouw ik kant uit. Het ook al. Ja, dat is. Zotty. Proost, hè. Proost, wow. hè? Wow. Oei, wat is dit? Oei. Ja, dit is gewoon echt een knal in je gezicht. Jezus. Hier worden de papillen oh. uitgedaagd. Maar dit is bier. Mag ik één spaarblauw? Ja. <laughs> Man. Dus dit, dit is bier. Wat we hier hebben gehad, dat was een beetje jammer van, uh, van de moeite. Maar dit, dit, dit is het. Ja, nou, maar dit hakt erin, jongen. Ik moet een beetje denken aan, je had ooit een keer het merk uh, Het Kanon. En ik ken iemand die heeft daar een keer een stickspack van gekocht. <laughs> daar heb ik nooit meer wat van gehoord. Nee, die is gewoon vanzelf opgelost. In de... Oh, dat is het dat is enige bier wat ze naam ook echt eer aan deed. Het met... kanon, jongen. Oh. Mensen drinken het ook voor een lol, uh, deze. Ja, absoluut. Kijk, en dat was een beetje het probleem met het kanon. Dan proef je alleen maar alcohol. Nou, nou proef je waar bier om gaat, om hop. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Als, je, als je hem ruikt, dan denk je eerst aan een Heb je dat ook? Ja. Ja, hè? Dat is, is, is, is, is serieus waar. Je ruikt smurfelkauwgom, dan denk je, oh, het wordt lekker zoet. Maar vervolgens net of je, nou, of je een stuk hout hapt. Ja, inderdaad, het hapt als een soort plank weg. Ja, dat is, echt, dat is echt, uh, plank. Nu moet ik wil even een bier. Er zit een stukje, dat za een stukje zaagsel hier bij me. Oh, je mond. sorry. Oh. Ja. Hey? Heb ik de indruk dat jullie het niet lekker vinden? Uh, nou. No. <laughs> het is anders. Yeah, ik spoel snel even weg we met dat appelbier. Dat is bier, hoor. de bedoeling. Want uh, bedoel, we hebben een paar van die zoete bieren gehad. We hebben een paar van die ja, mainstream Extreme bieren gehad. Extreem bitter dit. Oh. Ja. Dit is op dit moment overigens in Amerika helemaal de trend. En dit is nog een mild bier vergeleken bij een aantal die ik er pas geproefd heb... toen het daar uh, op een festival was. Dan gaan ze gewoon twee keer zo bitter. Als je dit bestelt dan, uh, bij de toonbank... dan krijg je gewoon een kratje tegen je gezicht geflikker. Ja, ben je, een, waarschijnlijk. ja je bent gewoon een beetje een woezie als je dat bestelt. Want dit is eigenlijk gewoon kinderbier. Schat? Geen wonder dat Bush nog steeds een Mag is daar. <laughs> Jezus. Hey, ik vind het echt heftig bier als dit de trend is in Amerika. Ik blijf toch even drinken, want dan wil ik het toch ook wel begrijpen. Ik, dan wil ik dat biertje ook doorgronden. Ik snap er niks nou, van. Dan nee. hoop ik dat je een beetje merkt dat hij na nou die eerste enorme tik op je gezicht gewoon een heel stuk meer ja, toegankelijk wordt. Wat meer mellow wordt wat fruitig, dat je er zelfs toch in gaat proeven. Ja, ik denk, ik het is zo grappig dat hij, hij ruikt zo... Je zegt kinderbiertje, dan denk je ja. van, oh, maar hij ruikt inderdaad gewoon echt naar smurverkaugel. Dan gaat het je denken, oeh, lekker, lekker, lekker, met een tatoeage erbij. Maar dan drink dan, je, ik denk, mm. ik geef hem even aan mijn producer. Bart, als jij ja, nou eens Bart, een neemt, kijk, wat je, ik wil weten wat jij ervan vindt. Ik heb het gevoel dat iemand met een, met een krat bier tegen mijn harsjes heeft staan slaan een half uur. <laughs> Hij krijgt het niet meer. Oh ja. Gadverdeezig. Ja, maar het is bitter. Ja. Ik heb inderdaad wel het idee, maar het kan ook zijn dat ik, gewoon echt, dat, dat, dat ik er al aan ben. Weet je. Het is net als met, uh, met wijn. Als ik zeg maar drie goede flessen heb en, en drie. De dan denk ik eerst die goede en daarna valt die, die budget. Die, die, dat merk je niet meer. Dat, dat maakt niet uit. Oh, dat is handig als ik bij jou kom feesten. Ja, dus dan, uh, dan moet ik vroeg komen. Ja, zou ik dan zeggen. Dan denk ik no de goede mee. <laughs> Heel goed maar, dus ik weet niet of dat het is of dat ik hem toch inderdaad weet te waarderen nu. krijgt hem weer terug, Gerard. Ja, nee, ik, ik stel ik hem ook terug. Je krijgt hem ook weer terug. Jij drinkt hem niet op? Nee, ik drink hem niet op. Ik vind uh, heavy shit. En dat is precies wat hij voor bedoeld is. Het is ook heavy shit. Nou, nog één slokje dan. <laughs> Zit er nou wiet in? <laughs> dat drijft wel wat. Uh, dat drijft wat in, joh. Uh, dat zaagsel. Okay. Ja. Dat is het toch? Dat was de bedoeling. Het dat is gelukt. Weet toch blijven we geen carnaval over te vieren dit weekend. Het woord, het woord, dat scoort. Ah. Het woord, dat scoort. Man, het, het, hoe heet er dit ook alweer? Uh, dit? Vier. Snake, dog. Oh. Snake dog. Snake dog. Snake dog. Jezus, hoeveel, hoeveel procent alcohol is dit? Het uh... valt hartstikke mee, het is maar 5,2 procent alcohol. Het staat er ja. niet op, het mag niet in Amerika. Hè? Mag dat niet? Dezelfde nou, reden dat we het hier op moeten zetten: dat je mensen kan waarschuwen voor een zwaar of een lichter diertje. Daarom mag het in Amerika juist niet. Het is heel weird. Wat een raar, raar land is het toch, hè? Raar, raar land is het, raar, raar, raar land. Nou, over rare dingen gesproken. Het is tijd om prachtige prijzen te winnen in het woord. Koei, dan Gerard, leg eens even jij uit. Hoe werkt dit fijne spel? Nou, we, we hebben een uh, <lacht> stukje televisie uh, opgenomen. Ja, en wat van televisie hè? Afgelopen week is dat het geval geweest. En uh, we hebben een woord uitgehaald. En aan jullie de taak om uit te vogelen welk woord wij eruit gehaald hebben. En als je het weet, dan win je echt fantastische prijzen. We hebben een six-pack kanon hier staan. Nee, nee, nee, dat winnen we allemaal. We hebben een hele mooie prijs, toch? Dat is het even de fray, hè? De fray, hè? How to shave a wife. En daarbij ook natuurlijk de extra weekend fles Plus een stapeltje extra weekend bierviltjes om elk weekend goed mee te beginnen. Wie deed die boer hier? Wie was dat? Dat was Rick. Ik moet oh. hikken, ik zit echt een gigantisch problemen met om die troep weer van mijn tong af te maar krijgen. Zeg, maar eh. zeg het... zit zitten gewoon dwars door die uitzendingen. De... mag mijn Mike dicht? Belachelijk vind ik nou, het. Nou ja zeg, dan, nou nodig, je... Het is tijd dan om... nodig je Bart uit, krijg je dit. Brrr. Nee, kom op. Het is tijd voor het woord dat scoort. Et, ik moet je waarschuwen 0909 1336 is er, 0909 09091336. Ik weet niet meer wat er is weggepiept. Nee, echt niet. Ik weet het echt niet meer. Je dus weet het niet meer? Dus, nee, het was, uh, misschien als ik het hoor. Je ruikt die lucht. Het is zo goh, lekker. Lucht. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal een... Echt. Nou, ik weet het meer. Gelukkig. Nou, laten we het nog één keer horen. Ik vind hoor. Je ruikt die lucht. Het is zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal... Ik ben, ik ben helemaal een... een, een... <laughs> Echt. Ik ben benieuwd wie daar wat deed. <laughs> en wat het was. <laughs> als je denkt te weten welk woord hierin uh, hoort in dit belspelfragment, dan bel je 0909 Om kans te maken op die CD. En, uh, van de Fray. De free CD van de Fray. En de extra Weekend Fles openen met biervult. 0909 als jij weet wat er weggepiept is. Nog één keer dan? Ja, nog één keer. Je ruikt die lucht, het is maar. zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ben, ik ben helemaal een, een, een. Echt. Nou. Ik ben benieuwd. Hallo met wie? hallo met Frank. Frank! Eh, uh, Geil? Zou ze dat echt gezegd hebben? Nou, Ik misschien was ze wel, het met... maar ze zei het in ieder geval niet. Nee. Oh. Had wel gepast bij die lucht. Dat hadden we wel. Die lucht! Uh, nee. nee, het is niet goed, Frank. Oké. Okay. Dankjewel. Dag! Hoei! Drie Fem, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Met wie? Met Frank. Frans! Wat denk jij Frans, wat is er weggepiept? In de zevende hemel. Hemel, Mooi. Je ruikt die lucht, het is zo lekker. Echt? Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een, een, een... Echt. Nee, nee, nee. Ik heb wel om, om de regels van het spel goed te bewaken... echt maar één woord weggepiept. Oh. In. Nee, nee, ook niet. Het is ook weer fout. Maar bedankt bedank voor bellen. Het gaat uh, Michiel niet lukken om het er, einde van dit programma te halen. Nee, het, Dat vind ik... het is echt heel ver weg. Nog één biertje graag, ik. Kom, ik. Ja. <laughs> ja. Rieven, oh. Goedenavond. Hoi, hey, dan. Jan! Hey, een bloemetje! Een bloemetje? Ik voel me helemaal een bloemetje. Nou, nee. Je ruikt die lucht. Het is zo Mag. lekker. Ik word er okay. zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een, een, een... Echt. Het is niet goed. En hij hangt er ook gelijk van schrik van op. Maar het, het zit wel een beetje in dezelfde thematiek. Bloemetje, die lucht. Nou ja, die lucht bedoel ik, hè? Die lucht! 3 hem. goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Met Mario. Mario! Ik heb er eens in een pizza. Ik ook. Ik ruik die lucht al. <laughs> Mario, wat denk jij? Nou, ik denk een quattro stationi. <laughs> Hij gaat er tot de bodem, hè? Tot de bodem. crocante. Nee, ik dacht eigenlijk meer een blije lip. Dat is een wat een? Wat, een blije lip. Een, een blije lip? Ja. Een blije lip. Ik ben... Nee. Je ruikt die lucht. Oeh. Het is zo lekker. <laughs> ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een, een, een... Echt. Blije lip. Nee, nee, het is één woord. Nou, oh, ik vind het één woord. Nou, wij vinden dat niet. En wij okay. zijn hier nu nuchter dan jij. <laughs> dus, maar toch leuk dat je belde, Mario. Oké. Okay. zo Zometeen nog een hint, maar nu even toch even één... Ja, een nog eentje, één, eentje, nog eentje, nog eentje, nog eentje. Een goedenavond. Hallo. Hallo, met wie? Hallo, met Saas. Scha oh, Ben ik weer de enige die hier? <laughs> ik bestaat, ben Saas. Sjaak. Sjaak? Sjaak. Sjaak. Oh. Ja, ja. Sjaak, jongen, wat denk jij? Appelsap. Appelsap? Je ruikt die lucht, het is zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een... Appeltaart. Een... Appeltaart. Nee, ik ben helemaal een appeltaar. Zo blij ben ik. Bijna, Sjaak. Bijna, je zat er dichtbij, maar helaas... Het scheelde niet veel. Oh, jammer. ja, Maar man, man, man, vonden wij het leuk dat je belde. Ja. Jullie moeten elke week zuipen. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Ik heb okay. nieuws voor je, dat doen we ook elke dag. <laughs> ja. Alleen nu is het op zender. Hey, dag, Sjaak. Uh, een hint, hè? Ja. Ik vraag me of ik daar een ja, Ik weet het namelijk niet. Ik weet het dus niet. Het, ik... heeft, het heeft te maken met de tijd van het jaar. Je ruikt die lucht. Moet het is lucht. zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ben, ik ben helemaal een, een, een... Echt... De, de tijd van het jaar. Ze geeft aan dat ze de tijd van het jaar heel erg leuk vindt. Laat ik het zo zeggen dan. Mm. Ding Denk je goeie goedenavond. Hallo, met Albert. Albert! Albert. Hoi! Hey. Oh. Nou, valt wel mee hoor. Zeg zijn maar slokjes, hè. Dat valt wel mee, ja. <laughs> uh, maar tien verschillende een eten, hè. Dat is je ook vol, denk. Ja, dat is ook wel waar, ja. Oh, precies. Oh. Maar dat had toch niks met de lente te maken, zeker? Wow. Lente, hè? Maar, wat is dan het woord? Ja. Ja. Ja.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 Echt? Ik ben helemaal een Lente. Oh, Kinder, kind zo blij dan. Ja, nee, nee, nee, ik, ik nou, ben dat helemaal. Ik hebt geen woord, hè? Dat ken je. Hè? Nee, dromen. Dus maar we komen in de buurt, hoor. We ik komen. zeg de volgende heel veel succes. Yes. Sportief, sportief. Hey, dan... yeah. Hallo volgende. Ja, hallo. Hé, hey, hallo. Met wie? Ricardo. Ricardo. Ricardo. Als ik denk uh, Lente, dan denk ik dat ze zich voelt als een rotte vis. Je ruikt die lucht. Het Joer. is zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal. Ik ben, ik ben helemaal een, een, een. Rotte Vis. Ja, ik... Rotte vis, hè? Hij past wel, ja. maar hij is toch. Heel, heel gek. Hij is niet goed. Gek is dan. Ah, jammer dan. Ja, jammer. heeret per het weekend. Hetzelfde. Hallo. Hoi, hoi. hem. Wat een lange avond dit, hè? Nou, behoorlijk. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ik zou zeggen extase. Eksta nee, Nee, nee, denk nou aan lente. Lente. Nee, sorry, ik ik het niet weten. <laughs> ik vond het een hoogtepunt. Dankjewel. Dag. 3FM. Hallo. Hallo. Met wie? Met Peter. Peter! Peter. Hey, een, een lente koningin ofzo? Uh, iets simpeler, iets simpeler. Uh, lente koning? Nee, nee. Wat is het? Een koningin? Nee, dat... dat uh, wie zegt dit? Is het een jongetje of een... Uh... Een koningin, zou ik zeggen dan. De oh. ruikt de lucht, je? het is zo oh. lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een, een, een. Echt. Het is echt veel simpeler dan dat. Een ja, princesje? Weet jij het nou, Gerard? Nee, of, of, doe doe even de microfoon leid. dicht en zeg het even. Wat is het? Lentemeisje. Oh, dicht. Oh, sorry. Een lentemeisje dan? Nou, dat zal er niet waar zijn? Hoe is het toch mogelijk, hè? Ik ga even kijken of het goed is, hoor. Je ruikt die lucht. Die het lucht. is zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal. Ik ben, ik ben helemaal een. een, een... Echt. Oh, ja, doe je de verkeerde ook, hè? Mag ik nog één blauw hier voor feesten, Ja, pak er nog één, tap er nog een. Nou, komt-ie, hoor. Je ruikt die lucht, Oeh. het is zo lekker. Ik word daar zo blij van. Ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal een, een, een lentemens, echt. Lentemens? Wow. Wow, ik, wow. Vind, ik vind het goed. We rekenen goed het goed. Enough. Ik dacht echt dat het lente meisje was, namelijk. Nou ja. Mag ik nog een spa blauw hier voor Ik In godsnaam. Nou, oh, no. wat jij gewonnen oh. hebt, jongen, hè? Jij wint uh, een cd van The Fray. Kijk. Met nou, erop, uh, ik... over mijn nek. Oh, over <laughs> mijn head is het, sorry hè. Uh, oh, ja, ja, ja. Houd die hebben niet zoveel bier gelopen, waarschijnlijk. How to shave a wife in het allemaal. En je krijgt uh, uh, de extra weekend opener plus bierviltjes. Kijk, klinkt goed. Wat ga je ermee doen? Uh, gebruiken. Heel ja. goed. Oh, dat is een heel goed antwoord. Goed plan hè. En uh, um, um, um, um, met die cd, wat ga je daarmee doen? Die kan ook als onderzetter gebruiken. Het is fijn dat er leuke muziek op staat. Gaat goedkomen. Heel leuke muziek. hoor. Maak je daar maar geen zorgen op. Oké. Okay. Heel veel plezier ermee en een goed weekend. Gaat goedkomen, jullie ook. Dag. Dag. Doei. Dag. Timbaland. Nelly Fortale. Het Justin Timberlake. Op, het doen op één plaat. some months I can love my Right, you wasn't there. It's a sexy, never left. And why is everybody on my shit? It it don't pay on me just because you didn't come. Echt wel. Ja, echt niet. Moet je mij zochten zien. In de badkamer. Nou, dan Walking with a Ghost, hoor. Nou, zeker na nou een avond als deze. Nou, dan kun je zeggen, ja. kan kaleren, zeg. Wat een leuke plaat. en Sarah niet geworden. Maar wat een leuk liedje. Walking with a Ghost. Prachtig. Er is iets uh, spans gebeurd. Nou ja, behoorlijk. Want het, het einde van de bierproeverij uh, uh, uh, na het uh, uh, snel... Ja, en er is iets anders gebeurd ook nog, even tussendoor. Het oh. graf van Jezus is ontdekt. Pardon? Ja, ik dacht ook Jezus Christus. Maar dat is echt... Canadese documentairemakers, die zeggen... het graf van Jezus van Nazareth te hebben gelokaliseerd. Mm. Ze baseren het op die... Lucht. Nee, nee, nee. Die, uh, ze baseren het <lacht> op jarenlang onderzoek van archeologen. Dat is toch ook wat? Dat je denkt, goh, dit is hem. Ze herkennen hem als een kruis. <lacht> Godsammer. Hey, nee, maar het staat, het staat er echt. Ik We zal We kijken wat ik voor je kan doen. Nee. Het is uh, bijna alweer tien Die uur. staat er gewoon ja, ja, ja, ja. Ik ga er even vol overheen. Dat is uh, zo meteen hoog tijd voor de. Ik zal kijken wat ik voor je kan Request. Dus uh, jij vraagt een plaat aan op 3333. Uh, Dat is de sms nummer: 3333. Dan zeggen wij. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En met een beetje mazzel draaien we dan wel. En krijg je ook weer de al zo vaak besproken en nu al legendarische extra. Maar nog steeds niet binnen zijn. Uh. Nee, zeker niet. Flash opener en. Bierviltjes 3, 3, 3, 3 voor jouw request op jouw zender. Pjoe, 3FM. En ondertussen in die studio is het tijd voor het laatste biertje. Tenminste, de laatste die we gaan proeven, toch Rick, ja, of niet? Ik neem nog even het ja, laatste slotje van het... Top, van het he, geloof ik. Ik heb nog een klein slokje, deugt niet. Die dat zat er nog in, even tussendoor. Ik heb nog een slokje van het Amerikaanse bier van, uh, van die Plank, zal ik maar zeggen. Mm. Morgen houdt ik op wakker, hè. Dus dat ik Precies. Wel, hè. Helemaal in de sfeer. Nou, vertel, het laatste biertje. Ja, past een beetje bij dat berichtje wat je net uh, gelezen hebt. Is de Jezus, Abt. Dus als je er één slok van neemt, denk je ook. Jezus, <laughs> Ben benieuwd. Nee. Nee, dit is echt van een zeldzame schoonheid. Dit uh, komt heel dichtbij West Vleter, Een heel mystiek bier van de trappistenorde uit... Uh, een gelijknamige plaatje. Ik vind het zo mooi hoe hij dat uitlegt. Daar ja. hou ik van. Dankjewel, Rick. Hey, als Is, mensen uh... dit nou ook een beetje zelf willen doen... moeten ze dan gewoon maar een, een, een slijterij binnenlopen... en uh, die, die, die, die, die met de ogen dicht... In de, in de mutte, en kijken wat eruit komt? Of valt nou. er nog iets over te leren voor jezelf? Ik heb een beetje goede slijter zou je willen adviseren... maar hou voor jezelf als vuistregel aan... dat je een paar blonde en een paar donkere bieren neemt. Dat je altijd begint bij het laagste qua alcohol... oplopen naar het hoogst in alcohol. En dat je er inderdaad de tijd voor neemt. Niet als een idioot gaan zitten ketsen, maar rustig. Dus wat we nu doen is hartstikke denken. fout? Nee, dit ging prima. Oké, okay, gelukkig. We zitten helemaal veilig, man. Hé, hey, maar uh, dit ziet eruit als een glas natte man. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, nou, volgens mij uh, is dit een ideaal aardiebiertje. Een bier voor in de donkere, wat koudere maanden. Om jezelf goed mee te verwarmen. Ja, en de is zit nog in de maand. Dus, ja, dus dan uh, weet je het wel. En aard komt er ook nog aan. Precies. <lacht> En uh, ik zie dat al een pril begin van de lente nee. eraan komen. Dus dat gaat goed komen hoor. En dan is het tijd voor mij. Nou, mag ik. ik uh, ja, ja nee, uh, nee, komt hij komt Oké. Nou, Gerard, Proost. daar ga je. <lacht> Mooi. Het is gewoon cola. Het is een, nee, is een nee, beetje, beetje zoeter nee, naast maar Ik vind hem heel lekker. Het is inderdaad zoetig. Het is een, een, een donker bier. Dat wil aangeven dat ze het uh, met donkere mout gemaakt hebben. Dus het is een beetje gekaramelliseerd, die suikers. Dat wil iedereen dat het wat, uh, wat ja. zoeter is. Het heeft een heel hoog alcoholpercentage, 10,5 Het is echt een biertje wat je rustig aan moet doen, lekker oh, voor moet gaan zitten. Go Goed, dit even zegt. Nee, ik ben er wel bij gaan zitten op zich. Ja, heel slim. Goed, heel ik kan er slim. niet meer staan, dus dat geldt. <laughs> <laughs> um, maar dit hij... is gewoon een uitstekende uitsmijter, denk ik, voor, de, voor deze proeverij. Je bent nu geëindigd bij het biertje wat het dichtstbij komt bij het allermooiste bier van de hele wereld. Wauw. Oh. Maar dit oh. is niet het allermooiste bier van de wereld? Nee, de West 12, die kun je gewoon eigenlijk niet kopen. Dan moet je even naar de abdij, dan moet je een, een aantal weken van tevoren... moet je ervoor reserveren of je mag afhalen of niet. Hm. Dus maar afwachten ook. Dit bier is gewoon altijd te koop in de, in de slijterij, maar... Dat zou ik nog verder niet meer zeggen, geloof. Maar dit is uh, top of de bill, hè? Bijna. Het grenst eraan, Michiel. Dus uh, pak er beet, geniet ervan. Zet het op je nachtkastje en kijk er nog eens naar. Ik, uh, ik ben een beetje bang voor deze erbij erbij. Oh, nee! Als we <nog güzel> zo'n biertje gaan. En dan ook nog een keer. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Nou, nou, eens kijken of we dit nuchter mee kunnen zingen. Gewoon een keer gewoon maat houden. Nuchter? Gewoon, ja, nou, ik ja. weet, hoe laat ben je nou begonnen met bier drinken, gek? Te laat. Oh, nee, dat gaat niet leuk hoor. Okay, voilà. Laten we het dan gewoon. Net zo mee zingen als het bedoeld is. Ja, dus ook weer met hetzelfde ja. verhaal. Hartelijk bedankt. De vertelers mensen. Het ja. is You know me well I'm seeing you a little Steven And Joanna, around the back of my hotel Oh yeah Someone said you was asking out after me But I know you best as a blogger I said tell me your name Is it sweet? She said my boy is Dagger Oh yeah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 Klaar, ah, Poepoe. Zo. Nou, dan nog eentje dan. Ah, fijn. Vertel eens. En Yo. Chelsea Dagger. Ik ben nu alweer benieuwd naar de volgende single eigenlijk. Ik ook. Ja, is wel fijn. Uh, of er ook in ingeloddeldeldeldeld wordt. Of eh... Uh, nice. Hé, hey Rick. Ja? Dankjewel. Ja. ja. Graag gedaan. Ik Was had echt een beetje genoten hebben. Nou, ik, ik voel is ontzettend leuk. <laughs> kom maar, Rick, ik voel ze ontzettend leuk. Geef Doen. ze de telefoon, ik Echt voel week een beetje mijn rug groen. Nou, dat naar recht. Eén wie. Vindt... Oeh. Kutje. <laughs> en wie drop ook. Eén wie, daar moet je ook. Terugkomen. Volgende week doen we een mijnproeverij. <laughs> nou, uh... ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ik wem. Vind ik een goed idee. Nou, uh, The Magic Finger. Oh, Van ik het station. Heb hem, ik heb hem bij de hand. Ja. <laughs> ja. En als jij zegt stop, dan stop ik, hè. Stop. Oh. <laughs> ik nou, je stopt, je stopt ook meteen. Ik stop gewoon en ik ga het nummer bellen waar ik stop ben. Hè? Nou, doe maar. Doe eens gek. Doe eens wat leuks bang bang bang Wat een vette beat, man. Vind oh, Ik mis eigenlijk. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Dus even kijken wat we nu. Wat er nou weer gaat. Wat er nou weer gaat. Toch weer je eerst de heiden. Ja, nou met Esther? Esther! Hallo! Gerard en Michiel hier aan die telefoon zomaar ineens toch Hi. op de punt. En dat op de eerste vrijdag van de week. Sorry? Nee, geen. Je, je, je, je hebt een. Uh, je hebt een request aangevraagd. Ja, request! En het rare is, mijn vinger stopte bij jouw naam. Fantastisch. Dus we gaan hem draaien, hè? Ja, ik word er heel erg blij van. Want welke wil je horen? Ja, de C van de Roots. Heb je er last van de laatste tijd? Oh, oh, oh. Van de Roots dan, hè? <laughs> nee. Ga, nee, nee, We gaan hem draaien. Dus... <laughs> en je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 on my in the world, know my name